12 uur. Het nos journaal Mark Visser. Goedemiddag. Meerderheid niet nodig, zegt de Eerste Kamervoorzitter de Graaf. Met Romney bespot Obama-stemmers en tuchzaak tegen advocaat Moskovits begonnen. Het weer, enkele buien en af en toe zon. Het is een graad of 17. Ook morgen buien en dan nog ietsje frisser dan vandaag. Zo'n 15 graden. Donderdag en vrijdag vrij veel wind, lage temperaturen en wisselvallig. Het nieuwe kabinet hoeft niet per se een meerderheid te hebben in de Eerste Kamer. Dat heeft de voorzitter van de Eerste Kamer gezegd, Fred de Graat. Die had vanochtend een gesprek met verkenner Henk Kamp, Wilma Borgman in Den Haag. Is een kabinet van VVD en PVDA daarmee een stapje dichterbij gekomen? Nee. Nou ja, de formatie is nog niet eens helemaal echt begonnen. We zitten nu nog in de verkennende fase. Maar er is toch op zijn minst een hobbeltje uit de weg geruimd. Want uh, je weet dat een kabinet, behalve een meerderheid in de Tweede Kamer, ook steun nodig heeft in de Eerste Kamer om wetgeving aangenomen te krijgen. Nou, zo'n meerderheid is er niet, want PVDA en VVD hebben samen 30 van de 75 zetels. Um, VVD-leider Mark Rutte heeft om die reden de ontbrekende meerderheid, een kabinet van. VVD, PvdA, D66 tijdens de verkiezingscampagne niet werkbaar genoemd. Maar volgens de voorzitter van de Eerste Kamer, een partijgenoot trouwens van Mark Rutte, hoeft dat helemaal geen probleem te zijn als die meerderheid er niet is. Want dat was onder het huidige demissionaire kabinet ook niet het geval, zei De Graaf na zijn gesprek met Henk Kamp. Het is zo dat uh, het kabinet Rutte 1 uh, vanaf het begin ook geen meerderheid in de Eerste Kamer heeft gehad. Uh, regelmatig gesteund is door de SGP maar ook uh, op andere momenten andere meerderheden die heeft de Kamer heeft moeten zoeken. Dat is uh, de ene keer gelukt, de andere keer niet gelukt. En dat zal, wanneer er geen meerderheid uh, komt voor een nieuw kabinet, niet anders zijn. De, Kamer, de Eerste Kamer is daarin heel uh, pragmatisch. En stelt zich op uh, als, uh, als beoordelaar van, uh, van rechtmatigheid uit voorbereid handhaverheid. Dat is onze taak, ongeacht de samenstelling van het kabinet. En ondanks de wenselijkheid van wetgeving... Ja, dat is een die, die, die beoordeling ligt primair bij de Tweede Kamer. Zou u kunnen zeggen, meneer De Graaf, dat u geen beletsel ziet voor de totstandkoming van een VVD-Partij van de Arbeidskabinet in de Eerste Kamer? Daar ga ik me niet over uitlaten. Als ik mijn opmerking heb gemaakt zoals ik ze nu heb gemaakt, gelet op de opstelling van de Eerste Kamer, dan kunt u daar zelf uw conclusies aan verbinden. Zeg namelijk, bij het kabinet Rutte 1, die had ook geen meerderheid, speelde het ook niet. Dus denk ik, dan speelt het bij Rutte 2 misschien ook niet. U zegt het? Wat ik... ik denk dat het geen probleem is. Alle niet de meerderheid in de Eerste Kamer. Um, daar ga ik natuurlijk niet in mijn eentje over. Maar, uh... Uh, mijn uitgangspunt is inderdaad zo. Ja. ja, dat was de voorzitter van de Eerste Kamer. Het kost een beetje moeite, maar uiteindelijk was dus de conclusie... dat die meerderheid in de Eerste Kamer niet per se nodig is. Ja, dan prinsesdag vandaag, anders ja. dan anders. Wat blijft er eigenlijk over van de miljoenennota straks? Nou, je zegt anders dan anders. Dit is inderdaad wel een hele gekke prinsesdag, Want een demissionair minderheidskabinet, officieel aan het roer... dat een begroting presenteert um, die met drie andere partijen erbij is gemaakt. Het Lenteakkoord, he, dat is de basis voor deze begroting. Ja. Terwijl er met een vierde partij wordt gegeven gepraat over een nieuw kabinet. Um, in die begroting die straks minister De Jager aan de Tweede Kamer zal aanbieden... staat voor dik 12 miljard aan bezuinigingen. Sommige daarvan heel omstreden. BTW-verhoging 2 belasting van reiskostenvergoeding. Van die omstreden voorstellen willen partijen wel van af. Maar um, kijk naar de discussie over de langstudeerdersboete. Alles daarvan blijft toch staan totdat ze een alternatief hebben gevonden. Want um, de langstudeerdersboete, daar was een meerderheid in de Tweede Kamer tegen. Maar de benodigde 300 miljoen die konden ze niet vinden. Dus de boete blijft gewoon staan. En datzelfde geldt voor de btw-verhoging, blijft voor de belasting op reiskosten. Um, en pas in de formatie zal moeten blijken of partijen erin slagen om andere bezuinigingen te vinden. Wilman Borgman vanuit Den Haag, dankjewel. Vorig jaar stonden 300.000 woningen leeg, ruim 4% van het totale aantal huizen in Nederland. Volgens het CBS is twee derde van de leegstaande woningen een huurhuis en zijn veel van die huizen pas na 2000 gebouwd. Deze leegstand is heel erg vergelijkbaar met de situatie van begin 2010. Ook toen stond ongeveer 4% van alle woningen leeg. Daaronder zitten overigens ook vakantiewoningen, die een deel van het jaar natuurlijk wel bewoond zijn. En andere woningen, ook woningen bijvoorbeeld die op de lijst staan om gesloopt te worden. Maar ook woningen die leeg staan, omdat er simpelweg geen bewoner voor gevonden is. Verder zijn veel van die huizen eigenlijk gewoon koophuizen die, omdat de woningmarkt dus is ingestort, nu tijdelijk te huur staan. Reden waarom juist dit soort huizen leeg staan is volgens de CBS de hoge huur die particulieren hiervoor vragen. De Republikeinse presidentskandidaat Mitt Romney heeft zich moeten verdedigen voor de uitspraken die hij deed tijdens een etentje met rijke geldschieters.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 Ja, het is moeilijk te verstaan. Hè? Het is met een verborgen camera inderdaad gedaan als je de beelden ziet. Uh, maar wat hij in feite zegt is... Uh, ja, de helft van de Obama-stemmers... dat zijn uh, toch allemaal uitkeringstrekkers. Uh, daar heb ik me eigenlijk... hoef ik me niet zoveel zorgen over te maken. Die mensen gaan toch nooit voor mij, uh, voor mij kiezen. Ze vinden dat ze op alles recht hebben... op uitkeringen en dergelijke. Ik kom op voor, uh, voor een, veel, een hele andere groep Amerikanen. Ik kom op voor die 10% die echt nog een, uh, een keuze maakt. Dus hij schrijft in feite gewoon de helft van de... Amerikanen hier af. En de democraten hebben hier natuurlijk uiteraard al op gereageerd en die zeggen ja, een president kan natuurlijk zo'n boodschap, kan die natuurlijk, kan die natuurlijk nooit verkopen. Hij moet een president zijn voor iedereen. En ook Romney zelf, die kwam al snel met een reactie. Hij vond dat hij niet elegant had uitgedrukt, omdat hij improviseerde. Het is niet elegantly stated, let me put it that way. I'm speaking off the cuff in response to a, a question and I'm sure I could state it more clearly and in a more effective way uh, than, I, than I did in a setting like that. Maar toch blijft Romney achter de uitspraak staan dat 47% van de Amerikaanse kiezers niet op hem zal stemmen. Romney wil de belastingen verlagen en daar heeft die groep geen belang bij, omdat ze volgens hem toch in belasting betalen. president's is 6 november zijn ze de Amerikaanse verkiezingen. En Romney staat in de peilingen 3% achter op Obama. Advocaat Bram Moscovic staat voor de rechter. Hij moet zich voor de Raad van Discipline verantwoorden... omdat hij stelselmatig grote sommen geld... contant zou hebben aangenomen van cliënten. En dat is tegen de regels. Matthijs van der Wiel is bij de rechtszaak, Matthijs. Moscovits is zelf niet bij de zaken. Waarom niet? Nee, het is een principieel bezwaar. Het is een tuchtrechter. Hè? Het is niet de, de strafrechter. Een tuchtrechter van de eigen beroepsgroep. Hij wil behandeling door die Raad van Discipline voorkomen. Omdat het gaat hier over contante betalingen, grote contante betalingen. En omdat dat de onder, het onderwerp is van de klacht, zijn er ook gegevens over die betalingen, bijvoorbeeld wie ze gedaan hebben... welke cliënten het betreft, in de aanklacht terechtgekomen. Dat was niet de bedoeling. Eh, namen van cliënten die mogen niet eh, openbaar worden. Want eh, dat is allemaal vertrouwelijk, het overleg tussen een cliënt en een advocaat. Eh, eh, Bram Moskovic, die wil daarom de behandeling voorkomen. Hij is niet gekomen naar de zitting omdat hij, als hij wel zou komen... de schijn zou wekken, dat hij wel zou meewerken aan deze procedure... en waarin de beroepsgeheimen dus worden geschonden. Hij liet zich vertegenwoordigen door een andere advocaat... En die zei het dan heel plechtig uh, vanochtend. Bram Moscovici is de pleitbezorger bij uitstek, maar hij is er vandaag niet. Hij is principieel verhinderd. En deze advocaat die probeerde maar één ding te bereiken: dat deze zaak hier vandaag niet wordt behandeld. Want zei hij: Als we het hier bespreken, dan schenden we het beroepsgeheim. De zaak is aangespannen door de orde van advocaten. Wat vinden die van de bezwaren van Moscovici? Nou, de deken, de voorzitter, die zat te glimlachen toen hij de bezwaren hoorde. Hij noemde het een konijn uit de hoge hoed van Moscovici. Hij zei dat die privacy eerder helemaal geen issue was... toen Bram Moscovits zelf de gegevens heeft opgestuurd... naar de orde en naar de Belastingdienst. Hij zei dat het echt om buitengewoon ernstige bedenkingen gaat... over de praktijkvoering van Moscovici. En dat Moscovici zelf al heeft aangegeven... dat hij zich voor 80 in cash liet betalen... waarmee de bewijsvoering eigenlijk al rond is. Hij zei hij zei het heel netjes, hij zei ik betreur zijn afwezigheid, het publiek afleggen van verantwoording, dat siert een advocaat. En wat gaat er nu gebeuren? Nou, Het uitstel dat komt er waarschijnlijk niet. Op dit moment is de Raad van Discipline... uitspraak aan doen over dat verzoek. Het ziet er naar uit dat het gedeelte waar het dus gaat... om die cliëntbetalingen, die cashbetalingen... dat dat achter gesloten deuren wordt behandeld. Dus niet in openbaarheid, maar dat het wel gebeurt. En het gaat ook nog om andere klachten. Het is niet alleen dat onderdeel. Het gaat ook om de jaarrekeningen van het kantoor van Moscovici die niet op tijd zijn doorgestuurd. Het gaat om zijn opleidingspunten die hij niet heeft gehaald. De verplichte bijscholing van advocaten en op het programma staan vanmiddag ook nog vijf ex-cliënten... en dat staat helemaal los van die aanklacht van de Orde van Advocaten. Vijf ex-cliënten die hun verhaal willen komen doen bij de Raad van Discipline. Waarom weten we niet, maar kennelijk die ook niet tevreden zijn... over de diensten die ze gekregen hebben van Matta is van, van de Wiel. Dit is het NOS Journaal met Mark Visser. Brabantse veeboeren overtreden op grote schaal milieuregels. Van de ruim 600 bedrijven die in die provincie zijn gecontroleerd... houdt ruim de helft zich niet aan de opgelegde milieuregels, blijkt uit onderzoek. Bij 38 veeboeren werden zware overtredingen geconstateerd. Vooral in Asten, Os en Veghel houden boeren zich niet aan de milieuafspraken. Op de A58 in Noord-Brabant is vannacht een stilstaande auto gevonden met een slapende vrouw erin. De auto stond omgekeerd op de snelweg, meldde een passerende automobilist aan de politie. De getuige zag rond 1 uur dat er bij Ettenleur een auto met de lichten aan omgekeerd op de rijbaan stond geparkeerd. De vrouw achter het stuur reageerde niet op signalen. Agenten zagen dat de vrouw sliep en legde haar buiten de auto waardoor ze wakker werd. Omdat de vrouw erg naar drank stonk is een bloedtest afgenomen. Sport. Duitse Judith Arndt verdedigt in Limburg bij het WK wielrennen... vanmiddag haar wereldtitel tijdrijden. De 36-jarige Arndt moest op de Olympische Spelen Kristen Armstrong nog voor zich gedulden, maar die is inmiddels gestopt. Ellen van Dijk en Anna van der Breggen die komen voor ons land in actie... want Marianne Vos, Olympisch kampioen op de weg... die doet niet mee aan de tijdrit. Zij Ze zet alles op de wegrace van zaterdag. Ik heb het eerst natuurlijk sowieso al overwogen of ik het wel moest doen... Ja, toen, toen dacht ik van, nou ja, het kan wel, maar ik denk dat het, uh, dat het verstandiger is om dat niet te doen. En na de ploegentijdrit gewoon uh, eerst even gas terug te nemen, goed te herstellen en dan weer te focussen op de wegrit. Dus dat, uh, ja, dat is eigenlijk de, de overweging geweest. Ellen van Dijk die won met haar ploeg Specialized al goud op de ploegentijdrit. En dat geeft natuurlijk moraal voor de individuele tijdrit. Ja, nee, dat doet het zeker. Ik uh, heb wel heel veel zin in, uh, in de tijdrit. En uh, ja, ik ben benieuwd wat ik daar verder kan. Maar uh, ja, in goede doen hoop ik uh, toch wel weer een uh, mooie uitslag te kunnen rijden. Hoe moet jij hier rijden? Uh, de eerste vijf kilometer is wel, uh, is wel vlak, dus daar ga ik maar uh, proberen uh, wat te pakken in ieder geval. En uh, ja, eigenlijk gewoon uh, vol tot het einde. Um, ja, je hebt natuurlijk de Kouwberg nog op het laatst, maar uh, nou, daar ga ik me niet voor sparen. Want uh, ja, pijn gaat hij toch wel doen. En, uh, ja, die pijn kan ik niet zo goed omschrijven. Dat uh, moet je zelf misschien maar eens een keer meemaken. het uh, doet heel erg zeer. <laughs> ja, dat is de conclusie. Ja. Goed, wat denkt Van Dijk? Waar kan ze uitkomen straks? Top 10 is zeker wel weer mijn doel. We uh, was natuurlijk acht stop te spelen. Uh, Kirsten Armstrong, de Olympische kampioen, is ondertussen gestopt. Uh, Clara Hughes is ondertussen gestopt. Dus uh, twee daarvan die zijn al weg. Dus uh, acht min twee is zes. Ja. Maar um, ja, het is en een heel ander parcours. En er doen we weer andere. Doen we extra veel rensers mee. Dus uh, er zijn weer andere kansen bij. Dus ja, top 10 is zeker wel een doel. Maar ik kan, uh, ja, ik kan echt geen, geen plek nu aangeven. Miel Rens Ellen van Dijk, die ook goed kan hoofdrekenen... in gesprek met verslaggever Han Kok. En de tijdrit voor de vrouwen die begint om half drie... en is natuurlijk live te volgen op deze zender. Maransal Rus is in de eerste ronde van het toernooi in Seoul uitgeschakeld. De Deense Caroline Wozniacki was in de Zuid-Koreaanse hoofdstad... met 6-1 en 6-2 veel te sterk voor Rus. Kiki Bertens bereikte in Seoul wel de tweede ronde. Bertens versloeg de Amerikaanse Vania King in twee sets. Verkeersinformatie Bij de ANWB in Den Haag, Erwin de Hart. Ja, maar op de A67 Eindhoven richting de Belgische grens. Een file van vier kilometer door een ongeluk tussen Hoogt en Eersel. Daar is de linkerrijst ook nog steeds dicht. De N447 Leidschendam-Leiden is in beide richtingen dicht tussen Voorschoten en Leiden. Want de brug staat open. Dan nog een keer de hoofdpunten. Meerderheid niet nodig, zegt Eerste Kamervoorzitter De Graaf. Mit Romney bespot Obama's stemmers. En tuchzaak tegen advocaat Moscovici begonnen. Het was over dit uitgebreide NOS-journaal. Zometeen die speciale Prinsesdag-uitzending op Radio 1 met Jurgen van den Berg en Lucella Carrasso. Is Alfabet een logische naam voor een leadsmaatschappij? Absoluut. Om de simpele reden dat alles helder is bij Alfabet, van A tot Z om precies te zijn.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 Leven de koningin! Hoera! Hoera! Hoera! Prinsjesdag 2012. Leden van de Staten-Generaal. Hier zijn Jurgen van den Berg en Lucella Carasso. Goedemiddag allemaal. Ja, het paardengetrappel, de Gouden Koets, driemaal hoera, hoedjes. We hebben er hier al een paar voorbij zien komen. En het koffertje. En wat minder politiek vuurwerk dan normaal verwachten wij. Prinsjesdag 2012. Zo straks tegen tien voor één dan vertrekken de rijtuigen bij Paleis Noordeinde. Daar staat Menno Reemeijer. Het begint hier een beetje blauw te worden in de lucht. Het zonnetje schijnt. Verder natuurlijk veel oranje bij Paleis Noordeinde. Traditioneel het beginpunt natuurlijk en ook het eindpunt. Nu is het nog rustig. Straks gaan ze rijden, wordt het wat druk. Maar het wordt helemaal druk als hier rond twee uur de balkonscène is. Het zwaaimoment. En loopt het al vol bij de lange voorhout? Daar staat verslaggever Karin Alberts. Het is druk, maar om nou te zeggen ontzettend druk, rij je dik... nee, dat nou ook weer niet. Zeker hier vooraan bij de Kloosterkerk. Daar is nou netjes dus één rijtje. En het zijn toevallig allemaal leerlingen van een basisschool uit Gouda. Die staan eerste rangs, kun je zeggen. En dan op gepaste afstand een meter of tien achter hen... is voor die Kloosterkerk een podium gebouwd, een VIP-podium... En daar staan dan de belangrijke mensen, namelijk de gasten van de gemeente Den Haag... met een glaasje champagne en een glaasje jus. En het zonnetje schijnt, dus wat hun betreft, laat maar komen die koets. En de stoet rijdt een beetje om vandaag. Dat heeft alles te maken met verbouwingen langs de officiële route. Dus ook in de Lange Houtstraat komen ze. En daar is Joris van der Kerkhof. En daar zien ze dan, als ze daar voorbij komen... heel veel mensen van de marechaussee met de karabijn en sabel aan de kant. Ze proberen heel erg stil te staan hebben nu de karabijnen naar beneden gehaald en de sabel is blijven hangen. En aan de andere kant van het hek staan de kinderen van groep 8... van de basisschool Koning uh, Prins Willem-Alexander uh, uit Staphorst in Klederdracht. Die staan aan de ene kant van het hek. Aan de andere kant van het hek staan mensen uit Drenthe, uit Westerbork. En die zijn ook in, uh, in Klederdracht met, zoals ze net zeiden, echt Westerborkse kleding. In afwachting van wat komen gaan. En die ruiktuigen komen uiteindelijk uit op het plein. En daar is Josephine Trehi. En hier hebben ze het goed geregeld, hoor, op het plein. Want uh, normaal gingen ze dus inderdaad... langs de Hofvijver en Mauritshuis het Binnenhof op. Maar daar wordt nu verbouwd. En hier op het plein, het nieuwe stukje... is dus heel erg veel ruimte. En er is een evenementenbureau. Die hebben hier een grote tribune neergezet. Er zijn nog meer tribunes ook uh, langs de route. Maar die zijn allemaal voor sponsoren. Hier kan het publiek een kaartje kopen. Het kost 10 euro... Maar dan zit je dus wel lekker en uh, het is behoorlijk vol. Mensen met joost, krentenbollen kijken recht op de weg af waar straks de koningin langskomt. Perfect. Op het Binnenhof is uh, Michiel Breedveld, dat is een NOS-verslaggever met het beste kapsel. Heeft zich de afgelopen maanden ook verdiept in de mode, uh, Michiel? Want jij mag ook uh, beschrijven straks hoe de jurk van de koningin eruit ziet. Ja, maar eh, dat is nog een hele kunst voor een politiek verslaggever om te zeggen wat de koningin draagt. Dus ik verlaat mij daarbij graag op het bericht van de Rijksvoorlichtingsdienst. Maar dat is nog niet doorgekomen. Dus uh, en bovendien, als ik het al had, mocht ik er nog niks over zeggen. Wat ik wel zie is een bonte stoet van Kamerleden die traditioneel gedost zijn in mooie hoedjes. En ik zie ook uh, ja, de oude onderkoning, de voormalige onderkoning van Nederland, Herman Tjenk Willink, vice-president van de Raad van State, tot uh, nou, ruim een jaar geleden, voor de 31ste keer. Jazeker, ik heb het uitgerekend. Ik bedoel, als je ouder wordt, heb je soms de neiging om even terug te kijken en denk je, jee, ik zit hier nu aaneengesloten vanaf 1982 maar altijd binnen en nooit buiten wat wij zien met die mooie koets ja, en dat is dus een groot nadeel aan de andere kant hecht ik erg eh, aan dit eh, symbool symbolen zijn er toch al zo weinig maar vooral omdat het eh, zo'n dag ook eh, de aandacht richt op het parlement eh, de volksvertegenwoordiging uiteindelijk hebben die eh, juist nog een week geleden gekozen eh, en we gaan natuurlijk nu allemaal spannend de kabinetsformatie tegemoet. Maar het is uitermate belangrijk dat tenminste één keer per jaar het staatshoofd de Verenigde Vergadering toespreekt. Want zij is daar de gast, zoals u weet. Ja. Nou, dan, We gaan even genieten van dit ceremonieel. Mag ik u een fijne dag toewensen? Ja. Hermans Jenkwilling Willink was dat. En hij loopt de ridderzaal in. En daarbinnen zit ook Peter Blok. Peter. Ja, koningin Beatrix die moest eens weten. Want het is nu nog een uh, gezellige chaos hier in de ridderzaal... waar koningin Beatrix straks haar troonrede uitspreekt... Ja, ik struikelde net nog over een uh, groene stofzuiger. <laughs> ja, Gaat de... het, Peter? Ja hoor, <laughs> ik heb het overleefd. Uh, tweede Kamerleden die zoeken en krijgen nu een uh, plekje toegewezen. Uh, net als uh, andere gasten. Maar ja, ze hebben ook natuurlijk ook veel met elkaar te bespreken. Natuurlijk de hoedjes. Roze is erg in, valt hier op. Maar tientallen Kamerleden zijn er vandaag voor het laatst. Want de oude Tweede Kamer zit hier nog in de zaal. Ondanks die uh, verkiezingen van vorige week. Nou ja, iedereen zoekt hier een plaatsje. Prachtige bloemstukken. De troon staat klaar. Iedereen uh, in afwachting. Op. De prinsjesdag had dit jaar eigenlijk beter op de derde dinsdag van november kunnen vallen. Er zijn net verkiezingen geweest, er komt een volledig nieuwe kamer, een nieuwe regering... en het grootste deel van de begroting is al bekend... want de vijfpartijencoalitie heeft de contouren van die begroting al bepaald voor het zomerreces. Er zal er gemikt worden op een maximaal begrotingstekort van 3% in 2013... en komt er ongetwijfeld een btw-verhoging in voor. Maar waarschijnlijk gaan de plannen voor de hypotheekrente aftrek en de tax niet door... Is het vijfpartijakkoord een goede basis voor de Rijksbegroting? Of hadden er, ondanks alle onzekerheden, doortastender keuzes moeten worden gemaakt? Daarom is er een uh, ja, soort van verkorte standpunt.nl vanmiddag. En we willen graag dat u reageert op deze stelling. Er worden goede keuzes gemaakt in deze Rijksbegroting. En u kunt vanaf nu gratis bellen op nummer 0800-1101. Later deze middag dan hoort u hoe er op de stelling gereageerd is. U kunt ook eens of oneens sms'en naar 7070... 70,70, 70 dus dat kost 50 cent. En u kunt stemmen via de website www.stand.nl. En voor de twitteraars hashtag standpunt. Nog een keer de stelling, er worden goede keuzes gemaakt in deze rijksbegroting. We hebben hier een aantal gasten vanmiddag. Welkom aan Charlotte Brandt, parlementair historicus. Ivo Arnold, monetair econoom, ook welkom. Joost Vullings, ons politiek verslaggever, is er en Wilna Wind van de Patiëntenfederatie en André Rauwvoet, hoort u dit uur ook nog. Ik wilde beginnen met uh, mevrouw Brandt. <coughs> mevrouw Brandt, een demissionair kabinet, een Tweede Kamer in ontbindingen. Morgen dan, uh, wordt de Kamer namelijk ontbonden. Welke invloed heeft dat, denkt u, op, op de tekst van de troonrede? Nou, de verwachting is dat de troonrede vrij kort zal zijn en vrij sober. Dat is heel gebruikelijk als het kabinet demissionair is. Dat hebben we eerder gezien in de jaren 50, in de jaren 80 en onlangs ook nog in 2010. Ja, en als je het dan hebt over somber, kom je dan ook automatisch sober bij somber uit in deze economische tijden of is het voor een goede pep-talk van de koningin. Ja, en dan gaat het al snel over de toon. Als het inderdaad economisch slecht gaat... dan is het heel erg belangrijk dat het niet een te zwart verhaal wordt. <laughs> en dat er natuurlijk ook iets staat van... waar gaan we nu naartoe in deze moeilijke tijd? En dat zal er inderdaad wel in staan. Meneer van vanuit economisch perspectief... een sombere of een positieve toon in die troonrede? Ik denk dat het zonde blijft, want uh, ondanks het beetje goede nieuws van vorige week uit Europa... denk ik toch dat we nog hele grote problemen hebben, met name in Zuid-Europa. En die bepalen ook de toekomst van Nederland. Ja, En dan uh, hou je het volk niet voor de gek door de toch optimistische geluiden in de door te laten klinken? Moet je niet doen, denk je, nee. je moet realistisch zijn. Ook als je te, tegelijkertijd een kopraafcijfer van min driekwart procent uh, presenteert. En mevrouw Brandt, uh, denkt de koningin actief mee met zo'n troonrede? Nou, kijk, daar is er wel eerder wat over gezegd. Um, oud-premier Lubbers en uh, ook oud-premier Kok hebben daar wel wat over gezegd. Uh, Lubbers zei altijd, ja, ze denkt heel actief mee. En dat uh, zei Kok in die zin ook. Maar het is natuurlijk een stuk uh, dat is gemaakt door de ministers en niet door de koningin. Zij moet het uitspreken. Zij heeft ook wel invloed in die zin dat zij het gewoon rustig wel kunnen uitspreken. Goed wel kunnen uitspreken. Dat is ook heel erg belangrijk. Maar inhoudelijk heeft zij niet uh, de, ja, de invloed. Want natuurlijk is zij onschendbaar. En je, je ziet toch ieder jaar dat er weer kritiek is op de troonreden. Waar, waar komt dat volgens u door? Ja, dat is eigenlijk al sinds de 19e eeuw... Dat Kritiek is van alle tijden. Dat is ook folklore geworden. Dat hoort bij het ritueel van Prinsjesdag, lijkt het inderdaad wel. Uh, het gaat dan over het taalgebruik. Het is te wollig. Um, het is onduidelijk. Het is een te saai stuk. Nou, dat wordt eigenlijk altijd wel gezegd. Ja, we Behalve één keer volgens mij, een paar jaar geleden. Meneer Rauwvoek, misschien weet u dat ook nog. Er was één troonreden volgens mij die er wel uitsprong... Die eigenlijk... Goed geschreven was, een jaar of drie, vier geleden. Klopt dat? Ja, volgens mij was het een van de eerste begrotingen van uh, Balkan en de Vier. We hebben toen een keer gehad dat we ook erg ons best hadden gedaan met elkaar om tot een meer samenhangend verhaal te komen. Want, nou ja, er al gezegd, de ministers wilden allemaal wel een stukje in hebben over hun beleidsterrein. Dus vaak zijn het nogal stapeling van losse maatregelen. We hebben toen wel eens een keer ons best gedaan om er een samenhangend stuk van te maken met elkaar. Zit u trouwens nu de hele tijd op die stelling te sms'en? Want nee, hoor. Die, die, die, die, we horen steeds uh, geluid van een telefoon niet aanzetten. Nee, dat is niet, dat is niet in mij. We oh, willen hem wel uitzetten, okay. maar uh, do, het werk gaat een het Doe maar maar door. Mevrouw Ho? Brandt, hoe zou je dat nou kunnen oplossen? Moet je dan meer straattaal in die, uh, die troonreden zetten? Nou, sinds 1988 kijkt de taaladviesdienst van onze taal uh, ook naar de troonreden En die haalt daar uh, ook wat uh, spelfouten en uh, komma's en uh, moeilijk taalgebruik uit. Want er staan echt speel, spelfouten in? Nou, so dat kan voorkomen of dat het gewoon onduidelijk... is is. Um, daar wordt natuurlijk naar gekeken. Ik denk dat het wel wat, uh, ja, wat concreter zou kunnen en wat, um, ja, wat wat mooier stuk zou kunnen worden, maar dat zal denk ik nu niet gebeuren. Ik denk hooguit dat we, als we een nieuwe koning krijgen, dat er dan eventueel iets aan de stijl zou veranderen. Maar een echte reptex zal het nooit worden? Een reptex, dat verwacht ik niet, nee. nee, nee. Maar toch, toch is dat wel wat... Uh, nee, ik wil niet zeggen dat het gelijk een reptex moet worden, maar dat het iets meer onze taal is, letterlijk en figuurlijk. Ja, nee, dat is ook altijd het, het idee geweest. Maar het is natuurlijk een heel moeilijk stuk. Dat moeten we niet vergeten. Er moet van alle beleidsterreinen iets in. Voornemens voor het komende parlementaire jaar. Dat wordt ontzettend moeilijk. Ja, Dat uh, moet een plaats krijgen binnen die troonrede. Want Joost Vullings, denk jij dat er nu sterk rekening wordt gehouden met de PvdA al in deze troonrede? Nou, volgens mij is deze troonrede was die denk ik al goed deels af voordat de verkiezingsuitslag er was. Dus daar is denk ik geen rekening en, mee en gehouden. En dan, dan kan je dat niet meer veranderen? Nou, het, het moet natuurlijk gewoon uitgaan van dat vijfpartijakkoord, dat begrotingsakkoord. Daar was de Partij van de Arbeid niet bij, dus daar is zeker geen rekening gehouden met de Partij van de Arbeid. Want, want als je nu zegt de marktwerking in de zorg is goed voor Nederland, ik noem maar nou, iets... dan schop je gelijk tegen de schenen van, van je onderhandelingspartner. Ja, nou ja, dat, dat soort teksten denk ik, verwacht ik ook niet. Alleen de concrete maatregelen en niet dit soort waardeoordelen... Dus, uh, Nee, ik denk dat er geen rekening mee is gehouden. Maar goed, de Partij van Arbeid weet wat in dat vijfpartijakkoord staat. Dus die zullen niet verrast zijn. Dus Waarschijnlijk heeft Rutte gisteren al tegen Samson gezegd in dat twee gesprek van. <coughs> Joh, wat je morgen hoort, dat. Even je vingers in je oren. Dat is voor de, <laughs> de buren. Ik denk dat Samson dat ook wel begrijpt hoor. <laughs> ja, ja. Nee, dat denk ik want, ook wel. Want, mevrouw Brand, um, de, de koningin he, speelt dit keer geen rol in de formatie? Nee. Um, dat is voor het eerst. Hoe, hoe, dit blijft natuurlijk het geheim van het paleis. Maar hoe groot is haar vinger in de pap altijd geweest? Nou, die wordt denk ik ook wel overdreven hoor. Um, in, in die zin, kijk, nu is Henk Kamp aangesteld als verkenner. Uh, die doet eigenlijk hetzelfde werk dat de koningin deed. De koningin ontving altijd de fractievoorzitters uh, de dag na de verkiezingen. En haar vaste adviseurs. Uh, dat doet zij nog steeds. De vaste adviseurs heeft ze nog steeds ontvangen. Kijk, ze blijft op de zijlijn wel betrokken. Ze moet uiteindelijk ook de winstpersonen benoemen. Um, maar verder heeft nou, de Kamer heeft een motie aangenomen dat zij uh, zelf uh, de regie in handen uh, wilde nemen. Nou, dat doen ze dus hierbij door ja. uh, Henk Kamp, uh, die benoemd is. Ja, dat zij toch die middag even de, de, de belangrijkste adviseurs naar het uh, paleis uh, liet komen. Uh, was dat toch zoiets om uh, um te laten merken van hey, ik ben er heus wel? Of, of... Nou, zij zal zich gewoon uh, op de hoogte willen houden van de ontwikkelingen. Dat is natuurlijk niet zo gek. En natuurlijk, er bestaat nog een kans dat het misgaat... dat het initiatief van de Kamer mislukt. Al verwacht ik dat ook niet zo snel, maar het kan. Dus dan moet zij wel op de hoogte zijn van de gang van zaken. Ja, Joost Vullings. Nou ja, in, in, vandaag stond er een interview met uh, scheidend uh, Kamervoorzitter Gerry Verbeet. En die ja. gaf licht eigenlijk een tipje van de slui op. Ze, ze voelt zich nog heel verantwoordelijk. Dus ze wil gewoon weten of het wel goed gaat. Ja. Er werd, werd letterlijk vraag gesteld. Hè, uh, ja. uh, zaterdagavond in Koefnoen Dat was een soort sketch van de koningin die een jurk zat uh, te stikken, geloof ik. Uh, Verbeet zei, "Nou, dat is absoluut niet zo. Nee, ja, kijk, ik bedoel, de, de, hoe de koningin erover denkt, daar wordt altijd heel veel over gespeculeerd. Ik vind het al knap dat mensen dat weten, want volgens mij spreekt niemand er. Het enige wat ik ooit een keer van een iets te loslipere fractievoorzitter in, in 2000 gehoord Toen die discussie ook dus speelde. Dat was André Rauwvoet, denk ik. Dat was niet André Rauwvoet. <lacht> uh, ik, ik zal sparen hier. <lacht> ja. goed, dat, goed. Dat, dat, dat zij gewoon duidelijkheid wilde. Want zij wist natuurlijk dat die discussie al jarenlang speelde. En zij heeft toen tegen zijn fractievoorzitter gezegd: van ja, jongens, of jullie nemen het initiatief. of ik. Maar hak die knoop alsjeblieft door. Nou, die is nu doorgehakt. Als we even kijken naar de begroting. Uh, Joost, jij zei het al. Uh, de basis natuurlijk is, is gelegd door het uh, Vijf-Partijen-akkoord. Dat is in feite de begroting voor komend jaar. Ivo Arnold. En daardoor krijg je wel een beetje een rare prinsjesdag. Want misschien blijft van de helft niks meer over. Of, of kan ja, dat niet het meer? Ja, is natuurlijk toch een vergaarbak aan maatregelen... om maar snel in 2013 dat tekort onder die 3% te krijgen. En er zit niet echt een visie achter. Er zullen ook geen Europese vergezichten gepresenteerd worden vandaag, vermoed ik. Dus uh, ja, wat dat betreft is het een bak van maatregelen. Ik denk wel dat er veel door zullen gaan. Hè? Want het is toch wel makkelijk als je kunt zeggen... nou, die btw-verhoging, dat was van mijn voorgangers. Want die dus... gaat geloof ik al 1 oktober in, hè? Ja, die gaat al in en die dus is die dus als je die wil terugdraaien, dan moet je ook nog een gat van 4 miljard uh, vullen. Dus ik denk dat de PvdA dat toch niet zal willen doen. Dus veel zal doorgaan. Uh, maar ook uh, uh, zaken zullen ter discussie staan en opnieuw moeten worden ingevuld. En de langstudeerboete staat er ook vooralsnog in. Ja. Uh, Forense tax, daar, dat wil, daar willen ze vanaf. Maar lukt dat ook nog op tijd? Ja, dan moet ze 1,3 miljard of, of zoiets aan uh, aanvullende dekking vinden. Dus dat wordt heel moeilijk. En dan kun je, denk ik, uh, uh, als, je, als je slim bent, dan kijk je toch wat verder vooruit. En dan neem je verlies voor 2013. En dan zeg je, we gaan nu onze politieke energie besteden aan uh, echte hervormingen van de woningmarkt. Van pensioenproblemen in de zorg. Uh, en dan, uh, uh, ja, dan nemen we die winst van die bezuiniging die de voorgangers hebben doorgevoerd. En, en als u zegt van dan moet je je verlies nemen voor 2013, uh, dat, dat betekent je politieke verlies? Nou, het, het, het, het, het verlies uh, dat je misschien maatregelen laat doorgaan... die je liever niet had gehad. Hè. De PvdA had liever geen btw-verhoging gehad. En ondernemend Nederland had ook liever geen btw-verhoging gehad. Maar het is wel een snelle manier om onder die 3% te komen. En als dat je politieke doel is om vanwege Brussel... Hè, dat je aan de afspraken houdt onder die 3% te komen... en omdat je dan ook makkelijker Zuid-Europese landen bij de les kunt houden... ja, dan is dat een snelle maatregel om geld binnen te harken. Maar macro-economisch is het natuurlijk niet verstandig. Want? Ja, omdat we midden in een recessie zitten en je gaat de binnenlandse vragen dan nog meer dempen. U dus... bent van de lijn eigenlijk niet te veel bezuinigen. een beetje de lijn van de Partij van de het, Arbeid. Het is pro-cyclisch beleid, het is bovendien lastenverlaagd. Je verbetert dus de, de structuur van de economie dan niet mee. Um, en, en qua kredietwaardigheid hebben we het echt niet nodig. Um, we moeten nog even terugkomen op die stelling die we straks gedaan hebben. Want de lijnen waren niet goed geschakeld. Ik weet het allemaal niet. We hebben iemand met een stofjas ernaartoe gestuurd op een fiets... Zo gaat het bij de publieke omroep. Die heeft het allemaal hersteld. En uh, u kunt dus vanaf nu nog steeds reageren op die stelling. Er worden goede keuzes gemaakt in deze rijksbegroting. André Rauwvoet pakt onmiddellijk weer zijn telefoon. Maar ik denk, ja, dat een beetje van mij, dat moet toch aankomen. Dat moet nog een keer gestuurd worden. Uh, 0800-1101, dat is het uh, telefoonnummer. Later vanmiddag hoort u dan hoe er op de stelling is gereageerd. Sms is een mogelijkheid, 7070 kost wel 50 cent. U mag gratis uh, uh, reageren op de website, dat is www.stand.nl. En als u twittert, doe het dan met standpunt. Want, uh, meneer Rauwvo u bent hier om te praten over de zorg. Bent u het eens trouwens met die stelling? Ben ik nou toch wel even benieuwd naar. Nou ja, dan hangt er vanaf wat je met deze begroting bedoelt. Hè? Want we krijgen nu natuurlijk pas echt uh, alle gegevens. Ik ga er overigens van uit vooralsnog dat in de, in de begroting... in de miljoenennota gewoon alle afspraken van de lentecoalitie of koenderscoalitie, hoe je het wil noemen, verwerkt zullen zijn. Dat laat onverlet, zoals het altijd gaat bij een kabinetswissel... dat als VVD en PvdA de komende weken eens worden... dat dan de behandeling van de begrotingen eh, tot en met november, december... of daarna nog alle mogelijkheden zijn om eh, die begrotingen aan te passen aan het nieuwe regeerakkoord. Dat is er altijd. Vandaag zullen er niet zoveel verrassingen in staan. verwacht ik eerlijk gezegd. Eh, want inderdaad, dan moet je nu al een gat dichten. Nou, dat zal het demissionair kabinet niet doen... En als je dingen wil veranderen, eruit wil laten, ja, dan zul je dus VVD en PvdA samen het geld daarvoor moeten vinden om dat gat te dichten. Maar ik, ik zit even te denken, Joost Vullings, André Rauwvoet, ik weet niet of dat kan, maar als ze nou heel snel formeren, kan je dan de situatie krijgen dat een PvdA-minister misschien deze begroting staat te verdedigen? Of? Ja, Dat, dat, dat, dat zou dan, theoretisch ja. wel kunnen. Ja, krijg nou ja, wel, wel maar, een mooi najaar natuurlijk. Ja, nee, maar Een PvdA-minister of een VVD-minister zal altijd een begroting verdedigen... die aangepast is aan de wensen van de gezamenlijke coalitie. Want we hebben straks een nieuwe coalitie, hoe die er ook uitziet. En dat kan leiden tot wijzigingen in de begroting die vandaag gepresenteerd wordt. Dat is volstrekt normaal. Ja, het nieuws van deze begroting, het nieuws dat we natuurlijk al kenden... is dat de zorgpremie omhoog gaat en de eigen bijdrage. Vandaag komen er allerlei percentages naar buiten... Um, Procent meneer Rauwvoet, u bent van de, de, de baas van de zorgverzekeraars. Die 10% herkent u zich daarin? Nou, de baas van de zorgverzekeraars niet zo, gaat niet zo ver dat ik ook de premie van de zorgverzekeraars vaststel, die wordt overigens ook. Maar niet u kent de... hem wel, denk ik, toch? Nee, die stijging, want nee, want die moet nog vastgesteld worden. Dat gaat de komende weken en maanden gebeuren. Uh, dat is natuurlijk voor de polis van 2013. Die wordt ook niet vastgesteld door de minister van VWS. Hè. Dus het werkt zo dat de minister van VWS kijkt wat gaat er in en wat gaat er uit het pakket. En wat zijn nog meer bewegingen. En daar resulteert een bepaalde verwachting uit over wat de premie zal gaan doen. En uh, nou ja, we moeten het nu een beetje doen met berichten die uitgelekt zijn. als ik afga op de krantenberichten, dan komt de minister ongeveer uit van als je dat allemaal optelt en aftrekt. Dan resteert er ongeveer een verwachte premiestijging van 100 euro. Nou dat zal moeten per. blijven. Ja, per, per, jaar. per, jaar per verzekerde. Dat zou moeten blijken, maar uiteindelijk is het de zorgverzekeraar... die op basis van, ook van, van nou ja, de verplichte buffervorming in de reserve van de Nederlandse bank... daar moet je allemaal rekening mee houden en de risico's... uiteindelijk moet vaststellen welke premie die in rekening komt En gaat wacht er. even, waarom de reserves van de Nederlandse bank? Nou, de, kijk, de minister rekent gewoon wat hebben we aan zorgkosten te verwachten. Uh, wat gaat er uit het pakket, bijvoorbeeld de rollator. Nou, dat gaat om 20 miljoen, dat gaat eruit. Maar er komt ook iets in, de revalidatie van ouderen. Dat gaat om 800 miljoen, dat komt in het pakket. Zo hebben we nog een aantal bewegingen. Als je dat optelt en aftrekt, dan kom je tot een bepaalde verwachting. Dat is de rekenpremie, heet dat dan. En vervolgens moeten zorgverzekeraars ook hun eigen bedrijfsvoering, de uitvoering daarvan... en bovendien zegt de Nederlandse bank, omdat het verzekeraars zijn... moet je ook nog een bepaalde buffer aanhouden om risico's te kunnen opvangen. Ja, dat vinden zorgverzekeraars niet prettig... Uh, want dat betekent dat er geld uit de premies op de plank moet blijven liggen, zeg ik maar even. Geld dat uh, niet uitgegeven mag aan de worden. de zorg, hè? dat is de eisen van de Nederlandse maar waar, bank. Maar waar houdt de Nederlandse bank dan rekening mee? Dat er een epidemie komt waar we allemaal opeens nou, nee, in één klap beroep op doen? Het is normale risico's van een verzekeraarrekening. Er is wel vaak een dispuut met de Nederlandse bank. Uh, omdat uh, pensioenverzekeraars hebben een risicohorizon van wel 30 jaar hebben. En zorgverzekeraars hebben een hele beperkte risicohorizon van één jaar. Want volgend jaar stel je opnieuw de premie vast. Nou, wij vinden zelf dat die eisen wel wat aan de hoge kant zijn... die aan zorgverzekeraars gesteld worden. Maar we hebben er ondertussen wel mee te maken. En Europa helpt natuurlijk ook niet echt, want die schroeft die eisen ook flink op. Mevrouw Wind van de Patiëntenfederatie. Vindt u het onvermijdelijk dat die premie omhoog moet? Nou, het is een forse premieverhoging. De eigen risico gaat omhoog. Het is wel elke keer weer... de rekening komt bij mensen terecht, bij patiënten terecht. En het is een beetje dweilen met de kraan open... Iedereen die enigszins thuis is in de zorg, dus patiënten, maar beleidsmakers, verzekeraars, die weten dat er uh, veel onnodige zorg verleend wordt. Dat dingen dubbel gedaan worden. Je ziet grote verschillen tussen ziekenhuizen. In sommige ziekenhuizen moet je eigenlijk al gelijk je hersteloperatie inboeken. Heel veel onnodige kosten. Dat moeten we met z'n allen opbrengen. Nou, dat is natuurlijk heel vervelend. Dus er zou absoluut gekeken moeten worden naar hoe kunnen we de zorg verbeteren. Ja, maar dat hoor je dat bij kan. al die plannen altijd van we moeten efficiënter werken ja. en alles. En er komt eigenlijk nooit wat van terecht. Ja. Dus laten we hopen dat dat dan eens een keer gebeurt. Nou maar... sterker, dat zal moeten gebeuren. Want elke keer weer gaat de rekening naar de patiënt. Eigen risico, eigen bijdrage, polisverhoging. En dat moet echt stoppen want dat gaat niet lukken. Maar, als het het, maar stel dat dat nou helemaal optimaal gebeurt in een ja. ideale wereld. Moet die premie dan nog omhoog of niet vindt u? Nou, Ik vind natuurlijk dat de premie niet omhoog moet, maar ik vind vooral dat er eerst moet gebeuren wat er moet gebeuren. De uh, verspilling uit de zorg. We moeten kijken naar de oudere zorg, die zit nou in de AWBZ. Nou, Iedereen weet dat dat op den duur uh, niet houdbaar is. We moeten een fatsoenlijke AWBZ hebben voor mensen met een handicap, mensen die het echt nodig hebben, onverzekerbare zorg. Maar ouder worden, ja, dat weet je toch van tevoren. Dus dat moet helemaal niet in een voorziening als de AWBZ uh, zitten. En vindt u dat de verzekeraars voldoende eraan doen om die zorgkosten omlaag te krijgen? Ja, het, het, is, uh, het is nooit genoeg. Ze doen pogingen. Het stelsel bestaat pas een uh, paar jaar. Maar het zal de komende tijd echt moeten blijken. We kennen die verschillen. Mensen weten heel weinig. Hè? Elke dokter weet door die die wel en niet geopereerd wil worden. Mogen wij, patiënten, dat alsjeblieft ook weten. Dus er moet veel meer openheid komen naar mensen. En de verzekeraars hebben daar een, een flinke rol in. Meneer Rauvert, u lachte. Nee, maar ik ben het daar wel mee eens. Er moet nog een hele slag gebeuren. Hè? Maar verzekeraars zitten wel altijd die, in die zin een beetje moeilijk. Dat aan de ene kant weten we dat er ook onnodige behandeling plaatsvindt. Uh, dus in het inkoopbeleid kun je daar proberen afspraken met ziekenhuizen over te maken. En tegelijkertijd zijn zorgverzekeraars er erg beducht voor om op de stoel van de behandelaar te gaan zitten. Want je moet je niet voorstellen dat verzekeraars gaan zeggen van nou deze mevrouw kan na twee dagen wel uit het ziekenhuis. Uh, dat willen we niet, hè? dus daar is een grens. Maar dat er ook verspilling is en weinig doelmatigheid soms in de bedrijfsvoering is waar, daar is nog een slag te winnen. Ik zeg wel, uh, dan moeten we vooral wel doorgaan op de weg die we nu met elkaar ingeslagen zijn. En zorgverzekeraars met de ziekenhuizen ook de ruimte geven om die slag te maken. U heeft het nu over de marktwerking. U, u, uh, de dit marktwer is iets tegen de PvdA erg... wat u zegt nu? Ja, nee, nee, in de algemene zin. Uh, de PvdA is een van de partijen die heeft gezegd dat we nou terug gaan af naar het systeem wat we hiervoor hadden. Dat lijkt mij een onverstandige route. Uh, we kennen in Nederland geen gewone marktwerking in de zorg. Want de zorg is geen gewone markt. Ik denk dat iedereen het erover eens is. Maar we hebben wel zorgverzekeraars de opdracht gegeven, wettelijke taak om zorg in te kopen tegen een scherpe prijs. Dat is in uw en in mijn belang. Want als premiebetalers willen we allemaal... dat er van ons premiegeld goede zorg wordt Maar gekocht. kunt u eens een voorbeeld geven van de afgelopen tijd... waar u dat goed gedaan heeft? Waarvan uh, u zegt, dat zo het zou het, het moeten? Het voorbeeld is natuurlijk dat we vorig jaar met de ziekenhuis... en de zorgverzekeraars samen met de minister hebben afgesproken... dat de groei in de ziekenhuiszorg... Hè, die uh, rond de 5% lag per jaar... even los van loon- en prijsbijstelling. Maar gewoon de reële groei lag op 5, 5,5%. Die hebben wij afgesproken te houden... ...op maximaal 2,5 procent. En het ziet er naar uit dat dat dit jaar gaat lukken. Dat is een forse slag. Dan moet je ook echt wel druk met elkaar opzetten. Dus het piept en kraakt wel eens. Dat vind ik niet zo erg. Dat moet wel gebeuren. Een ander voorbeeld is dat zorgverzekeraars meer en meer... ...gaan zorgen dat bepaalde complexe zorg... ...die je niet dagelijks nodig hebt... ...dat die wordt geconcentreerd in een aantal ziekenhuizen... ...zodat daar ook wel de topkwaliteit geboden kan worden. Dat zijn best ingewikkelde processen. Daar moet je zorgvuldig naar kijken... Basiszorg moet altijd bereikbaar zijn. Maar het zijn wel voorbeelden waaruit blijkt dat zorgverzekeraars gebruik maken van de mogelijkheden die ze hebben gekregen. Mevrouw Winti, marktwerking? Ja, marktwerking. Ik heb het, uh, we zijn eigenlijk wel een beetje klaar met dat woord, uh, denk ik. Zorg is inderdaad geen gewone markt, marktwerking wel of niet, ik vind het een theoretische discussie, het schiet niet op. Waar het om gaat is dat we een stelsel hebben waar een aantal prikkels verkeerd staan. Je wilt zo goed mogelijke zorg, je wilt gepaste zorg, je wilt het zo goedkoop mogelijk. Nou, dan moet je geen volume gaan betalen. Nou, dat is nou een van de prikkels in het stelsel die eruit moet. Daar is iedereen het over eens. Dus laten we dat doen. En dan bedoelt u volume betalen, bedoelt u dat je betaalt per behandeling. Dus hoe meer behandelingen je, je ja. verricht, hoe meer geld je arts nu? krijgt. Nou, dat is echt een verkeerde prikkel. Iedereen is erover eens. Dan denk ik, hou op met marktwerking wel of niet. Maar pak gewoon die prikkel aan. Want dat leidt tot meer behandelingen, omdat je daar dan uh, uh, meer, meer krijgt. Als je betaald wordt ja. naar behandeling en niet naar kwaliteit. Ja, dokters zijn net gewone mensen. Ja. Dan gaat er extra en niet veel alle behandels. dokters hè, trouwens. Ik ken persoonlijk ook dokters die, die absoluut niet voor dat principe gaan. Oh, ik ken heel veel goede dokters. Maar, maar ik zeg het is maar even omdat ze zich natuurlijk ook ontzettend vaak... Uh, ja. in de verdediging gedrukt voelen. Alsof ze alleen maar uh, in het nee, vak zitten om geld te Nee, ik denk niet dat te je verdienen. naar de individuele dokters moet kijken. We hebben een systeem wat volume uh, betaalt. We willen gepaste en goede zorg. Nou, Dan moet je zorgen dat in je systeem de prikkels zo staan... dat ze die strategische doelstelling goede zorg ondersteunen. Dat is nu niet zo... En uh, dat moet veranderen. Daar zijn we het allemaal over eens. Doen. Meneer Arnold, uh, econoom. Uh, marktwerking in de zorg. In deze verkiezingscampagne veel gehoord. Partijen ja. die zeggen, we moeten er onmiddellijk mee ophouden. Partijen die zeggen, nou ja, nee. Dat leidt ook tot iets. Waar staat u? Nou, wat de vorige spreker al zei, het is een ideologische discussie in de politiek, maar die, die markt is natuurlijk zo gereguleerd als wat. Hè? Dus van een vrije marktwerking kun je helemaal niet spreken. Dus de overheid heeft een flinke vinger in de pap en ook minister Schippers, die heeft allerlei kostenbeheersingsmaatregelen en dat zal ook zo blijven. En daar moet je op een hele nuchtere manier mee omgaan de komende tijd. Ik denk dat je moet kijken waar loopt de zorgvraag uit de hand en waar vind je dat niet meer billig en waar kun je schuiven in het pakket van de AWBZ naar de verzekeraars. En op die manier moet je proberen om toch die kostenstijging in de hand te houden. U zegt eigenlijk helemaal afschaffen, dat kan gewoon niet. Ik zou nu zeker geen stelselwijziging doorvoeren. We hebben pas een paar jaar dit stelsel en dat geeft zoveel gedoe. Want Joost Vullings, uh, VVD en PvdA gaan in ieder geval proberen samen de basis te leggen voor een, een nieuw kabinet. De PvdA heeft natuurlijk heel stevig gezegd... weg met die marktwerking uit de zorg. Hoe schat jij dat in? Hoe hard zullen ze dat spelen bij de PvdA? Nou ja, dat, dat, dat zullen ze wel hard spelen, maar dat hangt natuurlijk ook af van, van, van andere dossiers. Uh, Want ze willen ze gaan hebben... uitruilen? Ja, als ze, als ze gaan uitruilen, dan... dan uh, maar wat mij, dat is wel, wel, wel grappig... is, in de verkiezingscampagne heel erg over marktwerking in de zorg uh, gesproken... In, in een brede term. En dan ging het meestal over concurrentie tussen ziekenhuizen... maar concurrentie tussen zorgverzekeraars... Of de Partij van de Arbeid dat ook wil terugdraaien. Dat is me eigenlijk nog niet eens duidelijk of ze dat nou echt willen. Meneer Rauwvoet, is u Meneer, dat als de duidelijk geworden? Ja, maar kijk wel. Hè? Dus dat is een van de aandachtspunten, denk ik. Ik denk dat het heel goed mogelijk is. Ik verwacht dat ook als. Uh, VVD en PvdA tot zaken komen. Uh, dat we dan door zullen gaan op deze weg. Ik denk wel dat... We u u wel... denkt dat de PvdA dit punt laat varen? Ja, ik denk dat uiteindelijk... Nou ja, niemand is gebaat. Uh, en dat, ik doe, dat is ook een gedachte die in de zorgsector heel breed... in welke partij ik ook spreek... In de, in de zorgsector zit niemand te wachten op een stelseldebat... en een stelselwijziging. Dan leg je het stelsel en de zorgverlening voor jaren plat. Nee, maar dat, dat, dat, dat, dat, dat is wat u, u vindt. Maar u ja, maar kent ik de ik PvdA verwacht, natuurlijk ook goed. Ik verwacht ook dat goed. dat, dat dit... in, de, in de formatie uh, die kan gaat. gaan. Ja, maar ik denk wel, en op zichzelf is daar veel voor te zeggen... naar Wint zei er ook wat over... dat er alle ruimte is om binnen dit stelsel... echt een aantal verbeteringen door te voeren. En daar zijn ook zorgverzekeraars uh, gevoelig voor. Hè. De prikkels die soms verkeerd staan. Nou, die prestatiebekostiging waar we het net al hadden. Je moet ook binnen dit stelsel... Uh, waarbij je partijen steunt in de rollen die ze nu hebben... nog wel tot verbeteringen komen, zodat je die prikkels beter zet... en, en niet beloont naar volume, maar naar gezondheidswinst, resultaat. Joost Willings? Ja, goed, je kan natuurlijk zeggen van de VVD gaat voor meer marktwerk... In de partij van arbeid voor minder marktwerk. Maar wat beide partijen delen, is dat ze gewoon die kostenbeheersing willen hebben ja. in de zorg. En als we daarvoor iets kunnen vinden, dan hoeft het volgens mij niet eens zo principieel te maken. Als ze het met elkaar eens zijn van op deze manier kunnen we de kosten beheersen... nou ja, dan hebben ze volgens mij een deal over de zorg. Ja, nou... Op dat punt misschien wel één aanvulling. Ik, terecht heel veel aandacht voor kostenbeheersing. Wat ik wel iedere keer zie in de politieke debatten... en dat is niet raar, want de politieke arm reikt niet zo ver is als het in de politiek gaat over kostenbeheersing... dat we bijna altijd uitkomen bij uh, eigen bijdrage, eigen risico- en pakketbeperkingen. Dat zijn in de kern natuurlijk geen kostenbeheersingsmaatregelen, maar lastenverschuivingen. Ja. Dat mag wel als de politiek ertoe besluit. En zorgverzekeraars moeten dat dan uitvoeren. Uh, maar als je echt kostenbeheersing wil doorvoeren... dan ligt volgens mij echt de bal bij de zorgpartijen... Uh, om kwaliteitsverbetering, doelmatigheidsverbetering... en daardoor kostenbeheersing te realiseren... Dus mijn pleidooi, mijn oproep aan in ieder geval VVD en PvdA zou ook zijn... ga nou niet tot een negatieve uiteraal komen dat we uiteindelijk niks doen in de zorg... want er is genoeg te doen, maar doe het samen met de partijen in de zorg. Volgens mij geef, geef zorgpartijen de ruimte, de patiëntorganisaties, de zorgaanbieders... En de zorgverzekeraars, die komen met elkaar een heel eind als het gaat om kwaliteitsverbetering en kostenbeheersing. Mevrouw Win nog even naar de patiënten, want uh, ik geloof dat het Kennedy was. He? Die zei, uh, je moet ook kijken wat je zelf kan doen, uh, voor je land in dit geval, zei hij geloof ik. Maar uh, wat, wat kunnen patiënten zelf doen? Bent u bijvoorbeeld voor pakketverkleiding? Nee, natuurlijk zijn wij daar uh, niet voor. Wij zijn voor goede zorg. Er zit ongelooflijk veel lucht in de zorg, inefficiëntie, kwaliteitsverschillen en het is erg gesloten. Mensen weten niet dat het ene ziekenhuis of de ene dokter beter is dan de ander. Dus denken mensen al makkelijk van ik wil naar het ziekenhuis op de hoek. Nou, die informatie moet uh, transparant worden. Het is uh, 2012. Bij alles wat we gebruiken of kopen willen we weten wat de kwaliteit is. Ja. Die, uh, die patiënten, want daar gaat het om, die moeten veel meer informatie hebben. En dan kunnen mensen ook bewust gaan uh, kiezen. Dan kun je ook van mensen vragen om te kijken van wat heb je nodig. En dat, en dat, is... dat is echt een taak van de verzekeraars... En van de aanbieders. En wij doen daar heel erg ons best voor. En we moeten daar ook met elkaar grote stappen opmaken. En dan heeft u het over informatie over de kwaliteit. Maar ja. informatie over de prijs is misschien ook wel handig. Want ik weet heel vaak niet ja. wat iets kost. Ik hoorde een keer bezoek aan, aan de eerste hulp in het ziekenhuis... Ja. is 800 euro. Nou, nou Dan ja, denk als je als misschien ik, uh, na, een, na een sportwedstrijd ja. in het weekend... beter na om naar de, naar de huisartsenpost ja. te gaan... dan naar de eerste hulp, nou, wat veel mensen doen. Dat is heel erg belangrijk. Hoe, wij va hoe vaak wij niet van mensen signalen krijgen... van ja, ik moest nog even naar uh, de dokter voor controle... binnen vijf minuten sta ik weer buiten... En dan zien ze later, als de verzekeraar de rekening uh, laat zien wat, niet altijd wat het zo gaat is. kosten. Ja. Nou, als je mensen niet informeert, als je mensen niet laat uh, zien wat kwaliteit is en wat het kost, ja, dan mag je ook niet veel van mensen verwachten. Heel kort, maar meneer Rauwvoet, gaan we die kosten beter zien als, als patiënt? Oh ja, je ziet dat steeds meer zorgverzekeraars ook het initiatief nemen om dat zichtbaar te maken. Wat heeft u nou dit jaar gebruikt? Pas op dat dat niet gebruikt wordt van weet u wel wat u de samenleving kost. Hè? Want noodzakelijke zorg moet uh, gewoon uh, vergoed blijven worden. Maar het is heel goed om het kostenbewustzijn te vergroten. Maar ik zet wel een dikke streep onder de noodzaak van... Maak die kwaliteit ook transparant, want dat is heel erg belangrijk. Goed. U blijft uh, alle vier zitten, we gaan straks uh, doorpraten. Uh, uh, we gaan uh, eerst het uh, nieuws van 1 uh, uur naar voren halen. Nou, we gaan eerst even naar Menno Reemeyer, oh, volgens mij nog. Ik Menno, want jij bent uh, bij Paleis Noordeinde, waar de rijtuigen denk ik zo'n beetje klaar staan? Ja, de eerste twee uh, zijn net aankomen rijden, onder uh, begeleiding van uh, muziek eerste rijtuigen, een gala berline, waar zometeen de ceremoniemeester Wim Kozijn instapt. En ook de kamerheer, dat is altijd uh, iemand uit een andere provincie. Dit jaar is het uh, de provincie Drenthe, die uh, zijn kamerheer heeft mogen afvaardigen. En de kamerheer, ja, dat is een onbezoldigd iemand, zeggen ze dan altijd, die de koningin op de hoogte houdt van de situatie bij, uh, bij hem in de, de provincie. Nou, er komen er zometeen nog, uh, nog meer rijtuigen. Ik heb al een uh, ander oog gezien. De gala coupé staat daar vlak achter, zie ik. Daar daar komen de grootmeester en de grootmeesteres in. En dan is het wachten op twee andere... Rijtuigen waar natuurlijk iedereen op wacht. De gala glas Berliner. Waar eh, prinses Margriet, prins uh, Meester Pieter van Vollenhoven, En prins Constantijn en prinses Laurentine instappen. En de Gouden Koets. Maar die heb ik nog niet gezien. Die staat om het hoekje, denk ik. Het wordt gala-Berliner. Gala-glas Berliner is weer gevallen. Prinsjesdag 2012. Jurgen, wij gaan uh, rijtuigen. rijtuigen, rijtuigen, geen koetsen, rijtuigen. En één koets, de gouden koets. En uh, Wij gaan eruit voor het uh, nieuws van één uur. Dat doen we vandaag even wat vroeger, zodat we uh, die hele rijtour door. Den Haag kunnen volgen. Tot zo. Radio 1. Het NOS-journaal. Mark Visser met het vervroegde NOS-journaal van 1 uur. Zometeen begint in Den Haag de rijtour met de Gouden Koets... en daarna leest koningin Beatrix in de Ridderzaal... de troonrede van het emotionaire kabinet Rutte voor... Aantal zaken uit de troonrede is al uitgelekt. Belangrijkste is dat de koopkracht met kwart procent daalt. Onder meer door hogere zorgkosten en accijnsverhogingen op alcohol en tabak. De rechter in Frankrijk heeft het tijdschrift Closer verboden... om de blootfoto's van de vrouw van de Britse prins William Kate verder te verspreiden. Originele afdrukken moeten worden overgedragen aan de Britse koninklijke familie. De rechter legde een dwangsom op van 10.000 euro voor iedere dag... dat de foto's nog niet zijn overgedragen.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 Eerste Kamervoorzitter De Graaf vindt het geen probleem... als het nieuwe kabinet geen meerderheid heeft in de Eerste Kamer. Als VVD en PvdA samen een kabinet vormen... heeft dat een duidelijke meerderheid in de Tweede Kamer... maar niet in de Senaat. VVD'er De Graaf verwees naar de situatie rond het huidige kabinet... dat ook geen meerderheid heeft in de Eerste Kamer. Volgens De Graaf is de Senaat heel pragmatisch... en stelt zich op als beoordelaar van de rechtmatigheid... en uitvoerbaarheid van wetten... ongeacht de samenstelling van het kabinet. Vorig jaar stonden 300.000 woningen leeg, ruim 4 van het totaal aantal huizen in Nederland. Volgens het CBS is twee derde van de leegstaande woningen een huurhuis. en zijn veel van die huizen pas na 2000 gebouwd. Verder zijn veel van die huizen eigenlijk koophuizen die, omdat de woningmarkt is ingestort, nu tijdelijk te huur staan. De reden waarom juist dit soort huizen leegstaan is volgens het CBS de hoge huur die particulieren hiervoor vragen. Veel oudere huizen staan leeg doordat ze gerenoveerd worden... en een deel van die woningen wordt binnenkort gesloopt. Het weer dan nog, enkele buien en af en toe wat zon. Het is een graad of 17. Ook morgen buien en nog wat frisser dan vandaag zo'n 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Leven de koningen! Puntjesdag Kuntjesdag 2012 van de Staten-Generaal. Hier zijn Jurgen van den Berg en Lucella Carasso. U bent weer terug. We zitten hier in het uh, gebouw, de hal van de Tweede Kamer... ...bij de roltrappen waar zo iedereen op en neer zal gaan. Maar ze zitten nu uh, alvast te wachten op die troonrede. Terwijl uh, de koningin natuurlijk nog moet vertrekken... menno Reemeijer bij Paleis Noordeinde. Ja, nog geen, geen nieuws hier vandaan natuurlijk. Eh, want dat gaat pas echt om één uur gebeuren. Ik heb net voor het nieuws al even beschreven dat de eerste twee rijtuigen gearriveerd zijn. Maar dat er nog geen spoor is van de Gouden Koets. Dat is niet zo gek hoor. Dat gebeurt eigenlijk eh, ieder jaar wel. Dat komt er gewoon eh, wat, wat later achteraan. Die staan eh, verderop in de straat te wachten. De Luchtbachkapel staat klaar. Die gaat straks eh, het Wilhelmus spelen voordat eh, de koningin eh, de koets instapt... Van het koets mogen we nog goed zeggen. Ik kijk even naar het dak van het paleis waar de standaard wappert. Ja, ik kan ook haast niet anders, maar ik mag toch verwachten dat de koningin al binnen is in het paleis. Het werkpaleis van koningin Beatrix. Even over de menigte heen kijken. Het is hier, ja, wat zou ik zeggen als ik zo naar de afgelopen jaren kijk, een beetje dezelfde soort drukte. Het is ook mooi weer. Het zonnetje schijnt inmiddels af en toe zo door de wolken heen. Een paar plukjes blauwe lucht, dus wat dat betreft hebben we niks te klagen. De... Ruiters rijden langs van de escorten van de, als ik me niet vergis, goed kijk van de landelijke politiediensten. Dan zijn de eerste rijtuigjes al gevuld. Zie ik daar inderdaad Wim Kozijn zitten, de ceremoniemeester. Een andere route dit jaar dan, uh, dan anders is al eerder gememoreerd. heeft alles te maken met de verbouwing aan het Mauritshuis. En daarom gaat de Gouden Koets dit jaar niet langs de Hofvijver, over de Korte Vijverberg en langs het Mauritshuis. Maar maken ze een, uh, een, een beetje een omweg langs het plein. Wat zijn er nog meer voor bijzonderheden dit jaar? Um... En hele bijzonder eigenlijk, de opperstalmeester, dat is Bert Wassenaar... die ieder jaar de stoet leidt, die reed normaal gesproken op Benito. Een mooie schimmel, het paard van de koningin. Maar dat paard is afgelopen jaar met pensioen gegaan. En dus rijdt nu Bert Wassenaar op Mitch. Dat is dan ook een schimmel, maar weer niet het paard van de koningin. Ik heb hem laten vertellen dat de koningin een nieuw paard heeft. Heet Pascal, rijdt ook mee, een bruine ruim. Nou, Ik zal erop letten, maar ik ben bang dat ik hem niet zal zien. Goed zo, nou, zometeen gaat het daar beginnen, dan gaan we snel terug naar Menno natuurlijk. Eh, aan tafel hier nog steeds eh, monetair econoom Ivo Arnold en eh, Charlotte Brandt, parlementair historicus. Eh, mevrouw Brandt, we hadden het net over de rol van de koningin, eh, die eh, nou, een beetje teruggeschroefd is. Denkt u nou dat dat op termijn nog veel verder terug zal gaan? Ja, dat zullen we af moeten wachten. Kijk, eh, zolang zijn nog eh, de winstpersonen benoemd, en dat staat ook gewoon in de grondwet, dat zal ze nog een tijd lang blijven doen. Daar is echt een grondwetswijziging voor nodig en dat zal niet zo snel gebeuren, verwacht ik. Hmm, waarom eigenlijk niet? Nou, dat heeft dan uh, mee te maken dat dat twee keer door de Kamer moet. En dat, is, uh, en dat heeft ook weer te maken dat het een andere kabinetsperiode weer er doorheen moet. Dus dat duurt ontzettend lang om zoiets uh, erdoorheen te krijgen. Ja. Um, en, en, en dat is ook niet echt de noodzaak toe. Nou, ik verwacht dat het niet. Kijk, het is ook iets ceremonieels natuurlijk... dat zij uh, de bewindspersonen uh, officieel benoemt. Kijk, wat nu spannend wordt, is, wordt het een openbare Want want die, die, er zijn stemmen die dat graag willen. Ja, dat uh, is ook al heel lang uh, de, de wens van, uh, van politici... maar ook een aantal wetenschappers die dat ook wel vinden. Want het is natuurlijk gek dat in andere Europese landen... is dat heel gebruikelijk, dat er gewoon uh, camera's bij aanwezig zijn. En ja, hier in Nederland niet. Waarom zou, want het schijnt dan dat de koningin dat niet wil, maar waarom, waarom eigenlijk niet? Ja, het schijnt dat de koningin het niet wil. Dat weten we dan ook weer niet, of dat dan zo is. Nee. Um, ja, het is ook een beetje... hangt er toch een mysterieuze sfeer omheen. En uh, nou ja, wat mij betreft... denk ik dat dat niet nodig is. Maar goed, ik ga daar ook natuurlijk niet over. Joost, weet jij dat? Nee, nee, ik weet het ook niet. We weten inderdaad... er ligt volgens mij een kamermotie die het, die het vraagt. Uh, dus wat dat betreft zou, zou de, de zittende premier het moeten uitvoeren. Maar ja, wij horen ook dan maar... dat de koningin het niet zou willen, maar ja... We spreken de koningin nooit persoonlijk. Dus of dat zo is, weten we niet. En Joost, is de Kamer tevreden over hoe, hoe het nu met die formatie gaat, waar de koningin geen, geen rol meer heeft. Ja, voor, op, voorlopig althans. Ja, tot op heden wel. Uh, een van de belangrijkste argumenten was wel van dat het dan transparanter wordt. Na de eerste week zeg ik van nou, voor mij is het exact hetzelfde. Of het nou Kamp of de koningin het proces leiden... Het is voor mij Ze even transparant of even, ja, even <laughs> niet transparant. Maar goed, ik bedoel, tot op heden verloopt het natuurlijk vlekkeloos. En, en qua tijd, het, het gaat ook niet heel veel sneller. Nee, of, nee, maar dat, dat, kijk, uiteindelijk wordt de lengte van de informatie bepaald door de politieke wil van partijen om eruit te komen. is de procedure daaraan ondergeschikt. Want mevrouw Brand, ziet u verschil tussen Henk Kamp en, en de koningin, behalve dan in uiterlijk? Nee, daar zie ik ook inderdaad <laughs> geen uh, verschil. De uiterlijk wel natuurlijk. Hij rijdt niet in, rijdt niet in een gala, Berlina. Nee, dat ook niet. Uh, nee, en de verwachte chaos, uh, die is uh, ook uh, tot op heden uitgebleven. Dat uh, is nog wel opvallend natuurlijk. En het zou allemaal veel uh, uh, ja, uh, langzamer gaan. En dat is ook niet het geval. En we moeten zien, morgen komt het uh, rapport van, uh, van Kamp. En uh, donderdag wordt er over gedebatteerd in de Kamer. Dat is natuurlijk wel anders. Ja, nou goed, de Kamer kon altijd al debatteren over de verkiezingsuitslag... En er uh, kon ook gedebatteerd worden over het, uh, ja, het voorliggende uh, uh, rapport. En dat zullen ze nu donderdag uh, ook doen. En dan zullen we kijken. Het is dus even afwachten of Henk Kamp nu in zijn rapport komt met twee namen. De verwachting is natuurlijk dat er twee informateurs komen: één van VVD-Huizen en één van P van de A-Huizen. Of dat die namen nog niet genoemd worden en dat de, Kamer zelf, de nieuwe Kamer donderdag zelf met namen komt. Maar goed, dat moeten we even afwachten. De koningin mag vandaag nog wel de troonrede uitspreken. Dat zal zij rond kwart over één uh, doen in de ridderzaal. Zij uh, staat op het punt van vertrekken bij Paleis Noordeinde voor de rijtour. Menno Reemeyer. De acht Friese paarden trekken de gouden koets voorplein op van Paleis Noordeinde. De andere, het andere rijtuig uh, vertrekt waar uh, prinses Margriet in zit... ...waar ook uh, Pieter van Vollenhoven in zit, prinses Laurentien en prins Constantijn. Prins Constantijn werkzaam bij uh, Nelly Kroes. De eurocommissaris heeft daar net promotie uh, gemaakt, hebben we gehoord. Hij is inmiddels kabinetschef geworden. Dat betekent dat hij vooral meer management taken krijgt. Dus werkt nog steeds uh, vanuit Brussel. De, koets, de Gouden Koets, inmiddels gearriveerd voor de ingang van Paleis Noordeinde. Ik zie inderdaad ook uh, de oppenstalmeester klaarstaan naast de... Uh, de witte schimmel Mitch waarmee hij zometeen de gouden koets zal begeleiden richting het binnenhof. Het wachten is nu op de koningin. De deuren gaan open van het paleis en dan zal zo ook het Wilhelmus klinken. Wilhelmus gespeeld door de koninklijke kapel van de luchtmacht.